9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De organisaties achter de protesten op het Tagrierplein in Cairo... hebben speciale locaties aangewezen voor vrouwelijke demonstranten. Die locaties moeten voorkomen dat ze het slachtoffer worden... van aanranding en verkrachting. Bewakers in reflecterende pakken vormen een cordon rond de vrouwen. Zij zijn leden van volkscomités die proberen de veiligheid en de rust... op het plein tijdens de protesten te handhaven. Vrouwen zijn sinds de eerste golf van protesten vorig jaar... geregeld belaagd op het Tagrierplein... Ook bij deze nieuwe protesten zijn er meldingen van geweld tegen vrouwen. Zo zou een 22-jarige Nederlandse zijn aangevallen. Berichten dat zij is verkracht wil het ministerie van Buitenlandse Zaken niet bevestigen, maar ook niet ontkennen. In India zijn door overstromingen nog altijd zo'n 700 dorpen en gehuchten afgesneden van de buitenwereld. Er is geen water of elektriciteit en de wegen zijn onbegaanbaar. Twee weken geleden waren er hevige overstromingen en aardverschuivingen in de deelstaat Uttarakhand in het noorden van India... Het dodental kan stijgen naar meer dan 10.000. Zeker 3.000 mensen worden vermist. De hevige moesomregens begonnen onverwacht vroeg... en hebben veel toeristen en pelgrims in Uttarakrand verrast. De reddingsoperaties verlopen moeizaam... en de kans op uitbraken van besmettelijke ziektes is groot... omdat onder het puin nog vele lijken liggen. Het is het robotvoetbalteam van de TU Eindhoven... niet gelukt de wereldtitel te prolongeren. In de finale van het WK Robocup in Eindhoven moest het team het naar verlenging met 3-2 afleggen tegen het team uit China. Tijdens het toernooi speelden 2500 deelnemers uit 40 landen met allerlei soorten robots om de wereldtitel in 15 verschillende competities. Het evenement in Eindhoven trok 40.000 bezoekers. Het weer vannacht neemt de bewolking toe en is er in het noorden kans op een bui overdag wisselend bewolkt en vooral in het noorden en oosten buien... maar ook af en toe zon, het vaakst in het zuidoosten. Het wordt dan 17 tot 22 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Gooimeer en Muiden-Oost... een file van 4 kilometer. En op de A7 Den Hoever naar Horen tussen Wognum en Horen-Noord... 2 kilometer file door werkzaamheden. En dit was de verkeersinformatie.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 KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Ach, het geeft helemaal niks dat onze robotvoetballers geen wereldkampioen zijn geworden. Want onze analoge voetballers zijn het ook niet. Goedenavond, luisteraars. Straks om kwart voor tien Rome. Wij gaan... De stad in met het boek Wandelingen door Rome van Godfried Bowmans in de hand. Maar nu is het La Grande Boucle. Een evenement dat dit jaar voor de honderdste keer wordt gehouden. Een jaarlijks hoogtepunt in het cyclisme de Tour Frans. En als u niet van sporthuis houdt, luisterhuis, niet uitzetten die radio. Niet doen, niet doen, niet doen. Want wij gaan namelijk geen commentaar geven dit uur. Wij gaan geen uitputtende analyses doen. We gaan geen klassementen opmaken. Witte trui, groene trui, gele trui, molletjes trui, regenboog trui. Doen we niet, doen we niet. Nee, wij horen de komende 40 minuten een andere tour. De tour is namelijk meer dan een sportief evenement. De Tour wordt beleefd. Jeroen Wielaard stelde zich vorig jaar op langs stoeren wegen En wij horen de reclamekaravaan die voorbij reist. We horen het grote wachten. Wachten tot ze komen. We horen het fenomeen Tour. Dat van alle tijden is doping of geen doping. We horen oude helden. We horen Gerrit Voorting, Henk Vaanhof en Jan Jansen. We horen... Een nieuwe held die gisteren in Corsica aan de honderdste Tour de France is begonnen. Bauke Mollema. We horen het Toontouren-icoon poe Raymond Poulidor. We horen verhalen, we horen anekdotes, een beetje doping. Oude doping. We horen het fenomeen dat al honderd zomers Frankrijk in een staat van koorts brengt. We gaan luisteren naar het Frankrijk van de Tour. Als altijd stroomt het beekje de berg af. Maar toch is het geen dag als alle anderen. Het is de zomerse dag van de Ronde. De smalle weg door het groen wordt route du tour. MUZIEK Nog lang is er geen renner te zien, maar de politiewagen laat horen dat de Ronde in aantocht is. Verderop langs de weg bouwt een oude Franse hippie met een grote snor en een wollen pet op aan zijn eigen toersfeer. J'aurai sa ses sa mais il pas ma Daar staat een tafel onder een boom in een bocht van de weg. Opladstoeltjes erbij, een blauw-wit gestreepte parasol, fototoestel ligt erop, naast de flessen wijn en het stokbrood. De weg is leeg. Af en toe komt er een volgwagen langs of een motor. Ze komen. De Tour, dat is ook het Franse landschap. Godfather Henri de Grange vertelde in 1938 over de emoties... die de mooie velden bij hem losmaken. De verschillende gewoonten, de zeden van de verschillende streken. Een houthakker te zien, een herder. De groene weiden in de middaghitte. Elk jaar is het weer een groot plezier, een ware hartstocht... om dat weer terug te zien. De Grange is aus Fransman er blij met zijn eigen land. Je me flatte d'être un Français qui adore son pays, qui est sujet aux émotions que provoque les beaux paysages, que provoque les coutumes différentes, que provoque les mœurs de nos divers départements. J'ai été et je suis chaque année ému par des spectacles divers, toujours rencontrés en pleine campagne, qu'il s'agisse d'un vigneron, qu'il s'agisse d'un bûcheron landais. Il s'agisse d'un pâtre, qu'il s'agisse de campagnes verdoyantes ou desséchées comme celles du midi, chaque année j'ai un grand plaisir passion, à me réjouir par avance des émotions que je vais rencontrer sur mer. De huidige directeur Christian Prud'homme is blij dat de 100e editie ook door het hart van Frankrijk gaat. Met al die dorpen. Maar ze passeren ook UNESCO-erfgoed als de Calanque. De rossige rotsen aan de westkust van Corsica. De kathedraal Saint-Cécile in Albi. De Mont Saint-Michel aan de Atlantische kust. En dan het kasteel van Versailles. Voor de start van de laatste etappe. We passeren ook door het centrum van de Franse. En het is ook een van de elementen euh, van de 100e. We passeren door het village als het centrum van de Franse Donc de ce 10 édition de de De in Parijs zullen voor het eerst ook om de Arc de Triomphe heen gaan. Het kostte een paar jaar van onderhandelingen, maar uiteindelijk kregen ze toestemming. Voor de première fois, le Tour de l'Arc de Triomphe. is iets dat we rêvaient depuis plusieurs années. We n'imaginiezen pas, il y a quelques années, dat we dat zouden doen. We het. Het is zeker dat ze komen, maar het is wel wachten. Wachten op de Tour. Magne, Péchère, Le Duc, Bartali, Vitunis, Silvermas, Eglis. 21 étapes, 96 coureurs, 8 nations engagées. La montagne, l'Aubisque, le Tourmalet, le Galibier, l'Iseran. 5000 km, une course fantastique, le Tour de France. À la veille de la formidable épreuve, voici les voix les plus autorisées pour vous en parler. Antonin Magne. Alors, Antonin, comment est la forme à la veille du Tour La forme, ça va toujours bien à l'entraînement, mais en course, on peut avoir des déceptions. De Tour is de geschiedenis van grote renners, zoals Antoine Magne... een van de vooroorlogse Franse verdetten, toerwinnaar in 1931 en 1934. In 1938 zegt hij voor het begin van de 32e Tour dat hij in vorm is... en hoe sterk hij zich voelt, dat hij goed getraind heeft... maar dat de tegenstanders sterker kunnen zijn. In de bergen is het belangrijk om goed te rusten en te herstellen... Voor de belangrijke pyreneeën etappe van Lucien Napot. Het gaat erom een goede dag te hebben in zo'n zware rit. Je kunt daar veel minuten verliezen en de kans om de toer te winnen. Het is altijd de manier om te proberen het beste te doen, Maar vooral moet je zeggen dat je in een mooi dag. In een dag waar we goed hebt gepositioneerd, waarop je goed hebt geslapen en waar we goed hebt hersteld car l'étape est très dure et celui qui ne sera pas dans un bon jour ce jour-là qui ne sera pas en possession de tous ses moyens eh bien même en étant un grand champion il est battu et perd de nombreuses minutes et même peu de chance de gagner le tour de France. Notre wacht hoort erbij aan zo'n tafel. Hele families. Vlak langs de weg voor een oud boerenerf. Bonjour. Bonjour. Ils arrivent hein. Oui. C'est l'attente. Nee, het is niet zo lang. We hebben picknicken. Oui. Dus oui. het is heel erg goed. We zijn in een mooie regio. Dus we profiteren van de tour. Hier is de Ici chez la dame die ons heeft gegeven om onze véhicule te oui. Dus euh, voilà. Meneer weet het, ze komen. Nu is het nog even lekker eten in een mooie omgeving bij een mevrouw die zo vriendelijk was hen te laten parkeren op haar pad. C'est le tour qui passe devant votre porte. Voilà. voilà, tout à fait devant la maison. <laughs> <laughs> Idéal, pas besoin de bouger. Mevrouw est elle-même que le tour passe devant sa porte. Ça peut durer un peu, hein Un petit peu, oui, on attend. <laughs> oui. Il, Il, faut faut Il faut attendre. Il faut, le... faut vivre le tour. Le tour, on peut l'attendre deux heures, trois heures. Si on ne vit pas le tour, on rentre chez soi. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Met een voorsprong van 50 meter. Daarachter Hendricks. Baanhop, Lerici, Leredi, Mahé en Graaf. Oh no, de houdt het niet, want Hendricks komt geweldig op hem afzetten. Maar Baanhop zit nu in tweede positie achter Hendricks. Lop, Nederlandse in... geschiedenis in Frankrijk, dat ook. Na de oorlog ontstaat in de jaren 50 voor het eerst grote toerkoorts door de verbluffende prestaties van de renners uit het Laagland. Verslagen door Jan Cotard. Op 16 juli 1954 wint Henk Vaanhof de etappe Angers-Bordeaux. Vaanhof zit kleretje. Vaanhof gaat Hendricks voorbij. Vaanhof is in tweede positie achter Graaf en gaat op een af. Vaanhof is nu nog één lengte achter met nog 100 meter te rijden. Daar komt Vaanhof naar voren klimmen, maar aan het wiel van Vaanhof kunt kleretje mee. En nu, Henk, nu moet de allerlaatste kracht eruit komen. En daar komt Vaanhof. Een aanval van de belg Hendricks. Een geweldige aanval van Hendricks. Maar Vaanhof houdt het. Vaanhof wint het... En Molten komt daar in zijn zevende aan. Faanhof is deze etappe gewonnen. Deze etappe van Agen naar Bordeaux over 343 kilometer. Faanhof is nu 91. Hij woont nog altijd thuis in de Westerstraat, de Jordaan, Amsterdam. Hij herinnert zich het Frankrijk van toen nog heel goed. De entourage alleen al die daarbij was. Dat was enorm geweldig. Een de zei u tegen. En daar zaten allemaal beroemde artiesten op in die tijd. Dat was geweldig in die tijd, hoor. Het, het enige vreemde was, waren geen bergen gezien voor die tijd. En toen kwamen we pas in de bergen, natuurlijk. En daar weet van van alles en nog van, van, van, van bergen. Ja, ja. Hij viel 60 meter diep. Ze hart stond stil, maar zijn pontenjak liep. En dat heb ik hier nog zelfs om. Een pontenholloosje. Vaanhof heeft nog altijd een gouden Pontiac om zijn linkerpols. Ja. Je kwam nog in een ouderwets Frankrijk terecht. Ja, maar het waren allemaal dorpen natuurlijk nog. We waren helemaal, uh, als we praten hier nu over hotels. Met alle entourage die je hotel tegenwoordig hebt. En toen kwamen we eigenlijk in een dorpscafé. Met twee of drie kamers. En de volgende dorpscafé, daar lag de rest van de ploeg. Dan moest je voor de massage dan moest je eerst naar die andere café toe. En dan stapte hij weer op de fiets. En dan ging hij naar bed toe. Dan hadden we dus met acht man dan hadden we één soigneur. En één mechanicien en één ploegleider. Mm. Tegenwoordig, als je dus die entourage ziet. Ze hebben autobussen en ze hebben soigneurs. En ze hebben doktoren. En ze hebben mechaniciëns. En weet ik veel wat allemaal er tegenwoordig komt kijken. Dat was amateur uh, amateurgedoeg wat, wat wij toen. We waren allemaal amateurtjes in die tijd. Jullie reden met Louis-Jean Bobet in één peloton. Hoe was jullie relatie met de Franse renners en met, met Louis-Jean Bobet? Nou, we waren toen allemaal vrienden van elkaar. Uh -huh. ook, ook, ook, ook de tegenstanders in de koers waren tegenstanders. maar buiten de koers waren het vrienden. Was de Franse keuken wel goed voor jullie? Jawel, maar we kregen vaak Hollands voedsel natuurlijk. Want daar zorgde de Léon zo net voor. Dat was de Svanjeur. En die zorgde er voor het eten. En toen, ja... De, maar wat aten jullie dan? Nou, een grote biefstuksmorgels. En dan met aardappelen en groenten. En, en dan, uh, nou ja, dat is... Uh, S'morgens om zes uur, dan zat je nou naar een uitgebreide maaltijd. En dat, dat deed je op het laatste in je straat uit natuurlijk. <lacht> dan kon je geen, geen steek meer zien. Ja. Maar niks van de cuisine, van de Franse cuisine? Ja, wel, soms wel. We, we hebben nog een keer in een hotelletje gezeten. Daar hadden ze een mooie speenverken aan de spit hangen. Toen kregen we allemaal speenverken te eten. Ja. En een rode wijn? Nee, wijn dronken we niet bij het eten. Dat is allemaal spa. Of, of perrier dan was dat allemaal. Ja. Speenvarken, aardappels en perrier. Er was doping ook toen in de Ronde van Frankrijk. Dat zal er wel geweest zijn. Maar er werd maar... niet over gepraat. Daar wisten we helemaal niks van. Want wij denk dat we op dat gebied te dom waren met zalen. Ja. Ik bedoel, daar wisten we helemaal niet over, over doping... We wisten niet eens wat doping was. Het werd ook overgezwegen door de journalisten. Dat ook ik ook, niet, ook nee, Jan ik ik denk ook niet dat hij ook geen ervaring had met, met, met doping of ja. zoiets, ja. of dopingverhalen, of iets. Gaat de oranje trui op, het is een van onze landgenoten. Ik zou haast denken dat het Gerrit Voorting was... aan de banken te zien. Nee, het is, in de, het is inderdaad Gerrit Voorting... die hier een volkomen verrassende overwinning behoudt. Piet van es, die hier in hetzelfde peloton zitten. Een peloton van ongeveer 15 man... 15 man te zeggen, ja, Pieter Jong zit er wat bij. En geen Voording is erin geslaagd om in de sprint voor te komen en dus voor Nederland een etappe tegen te behalen. Nou, uh, er de, de waren die Criminani was weggegaan. En uh, op uh, die Italiaan, Neemtini. En toen zijn die voor gaan rijden. Ik zeg tegen tegen Kool. ik zeg, laten ze het nou ook mogen. Nou opnamen. Dat gisteren hebben ze ook zo hard gereden. Dus daar heb ik van geprofiteerd. En toen waren ze bij elkaar, en toen heb ik gedemereerd. En ja, het gelukt weg te komen. Het was op 27 juni 1958 dat Gerrit Voorting de tweede rit van Gent naar Duinkerken won. Hij was een regelmatige renner die een paar keer de gele trui droeg. In 1956 had hij zijn beste eindklassering, 11e. Voorting is nu 90, bewoont een ruime verzorgingsflat in het Noord-Hollandse Heemskerk. Ja, ik reed altijd wel bij de eerste. Ik was ook nooit geen verliezer. Vandaag goed rijden en dan... Uh zat ik een 1 op de onderste. Dat, dat, dat had ik niet. Maar ik weet wel waar het door gekomen is een beetje. Hè? Kijk, als je een beetje middeltjes gebruikt, dan eet je meer moraal. En dat had ik, dat. ik had een hekel aan. Gerrit Voorting nam geen amfetamines als de andere grote jongens. Nee, ik, vond dat, ik was er tegen. En ik, mijn gezondheid gaat voor de rest. De Fransen, evenwel, lieten onze landgenoten er niet eens tussenin komen... ...en duwden ze weg. En toen onze landgenoten daarmee geen genoegen namen... ontwaarde de rivaliteit ten slotte zich in een niet zo heel veel minder... ...dan een lijf aan lijf gevecht. Het werd bekroond, als ik dat mooie woord voor deze lillige zaak mag gebruiken... ...door de heer Bobet Louison in hoogste persoon... ...die zijn wereldtitel, zijn reputatie en de verplichtingen daaraan verbonden... ...helemaal niet te hoog achten om in hoogste persoon Gerrit Forting zo'n duw te geven... ...dat de Nederlander een stoep opvloog en zeker een smak zou hebben gemaakt wanneer hij nog juist niet zijn wiel had kunnen opwippen over de toeprand heen... en op de been had kunnen blijven. Nou, Er waren twaalf renners weg. En er zat Wim van bij. Maar in de nationale ploeg, Bobert, die droeg de gele trui. Maar op dat moment dat Wim van weg was... die reed op dat moment in de gele trui. Want die had zoveel minuten gepakt. En dan was het de nationale ploeg van Frankrijk om op kop te rijden... en een paar minuten terug te pakken. Maar ik was zo, ik ga stoppen. En ik, ik zat ertussen en ik mocht niet van dat Bobet. Nou, en, en toen gaf hij me een gooi. En uh, nou, toen zat Adrie, die zat net aan de andere kant. En die zegt: Je broer? Mijn met, met broer Adrie, En die zegt: Wat jij boem? En toen had hij een blauw oog. En toen ben ik naar hem toe gegaan. En heb ik hem met de pompen genezen. Scoppie en al die mannen. Alleen voor tig, lijf Die vond het wel interessant. Dus die Hollander die zit met zijn fietspompje. de grote Louison Bobet te bewerken. Nou, het was ook een hele leuke renner en een fijne man, hoor. Maar ja, hij moet zijn handen houden. Hoe reageerde hij toen, toen jij dan met die pomp bezig was? Ja, toen was dat ook afgelopen ook, hè. Want Wim Venest pakte het hele tijd uit, dus dat hebben we wel verdiend. Maar later, in de volgende dag, hebben we een foto gemaakt. En alles weer zo goed, hoor. Je moet de tour beleven. Het duurt, het is wachten, twee, drie uur lang, maar dat hoort erbij. Dat is de essentie. Je moet wachten. En profiter een beetje van de de wat de coureurs, en onnatuurlijk. En echte, schone remmers zien langskomen. On a des petits enfants, donc on leur fait découvrir pour donc comme ça ils avancent et dans la vie ils seront moins qu'ils auront vu de tour de france dans la réalité. Même si de temps en temps il y a un petit peu des débordements, mais c'est pas le cas. De kinderen moeten het ook een keer zien. Het hoort bij de opvoeding. Ook als er wel eens uitglijers voorkomen in de tour. Le tour, c'est plus qu'un sport. Oui. C'est un événement social. Événement social, tout à fait. Ça rapproche les gens. On rapproche le monde. Parce que, disons que les gens sont un petit peu, chacun chez soi. Et le tour permet de aller rapprocher. C'est un sociale zaak. Het brengt de mensen tot elkaar. Dans le monde actuel, on va trop vite sur la, dans un monde de société. On a besoin d'aller plus loin. De Tour de France, de cycliste in général, heeft voor mij een bepaalde rekening. Een bepaalde waarde. Maar voor mij zijn bepaalde waarde waarde. De waarde van de terre, de waarde van de De Tour is ook een beetje achteruit hangen in een tijd met een hoog tempo. Het gaat om het behoud van de waarde van de grond, van Frankrijk. Charlie Gaulle, ange de la montagne. Ce n'était pas un champion, c'était un phénomène. Aujourd'hui encore, certains critiques admettent qu'aucun coureur n'a grimpé comme lui. Dans les plus durs pourcentages, il ne violentait pas sa nature. Il négociait la montagne, l'avalait de sa pédalée sautillante qu'un braquet ridicule rendait plus phénoménal encore. In 1958 vormen Nederland en Luxemburg één ploeg. Het wordt een ongekend succes, na veel negatieve publiciteit vooraf. Luxemburger Charlie Gol, de engel van het hooggebergte... maakt in de Alpen een grote achterstand goed en wint de Tour. Gerrit Voorting maakt het mee. Ja, dat vonden we wel leuk. Nee, ik zeg toch, we stonden in de krant, we konden wel thuis blijven. De tweede etappe werd gewonnen... Een paar dagen later pakt Wim Vernest het gele trui. Een paar dagen later pak ik de gele trui. En Charlie Cole wint een etappe. Nou, wanneer is dat gebeurd? Dat heb ik nog nooit meegemaakt in de Tour. En wat een zo slechte ploeg. Nolten en Gaul attaquent de redoutable juge de paix des A. Au col des Aravis, goal précède Nolten. Et allure du luxe en l'allure du Luxembourgeois atteint le sublime. Voici le Galibier. Goal is leader op plus de 2500 mètres d'altitude. C'est la descente sur de Briançon, waar Charlie Gaulle vient chercher son sceptre de roi des Alpes. Dan ben ik s'avonds op buitenwijze. Nou, prima. Morgen zal ik ze een aframmeling geven. Ik denk, nou, mijn menu, wat er gaat gebeuren? Nou, de volgende dag van Metaf ging hij weg en hij reed alles op 12 minuten. Het was niet te geloven. 280 kilometer met vijf zware kols erin. En hij won de tour. Maar het was niet helemaal zonder. Middelen. Nee, dat denk ik ook niet. Ik weet niet hoor, wat ik gedaan heb. Hij gebruikte wel, ja. ja. Hij zat wel, ja, daar weet ik niks van hoor. Je hebt het me wel eens verteld. Ja, maar ja, omdat ik wel eens zie wat hij deed en zo, dat ik, nou ja, dat is geen eh, suikerwater. Je weet niet precies wat hij nam. Nee hoor, daar weet ik niks van. Oh, dat hoefde ik ook niet te weten ook. Maar hij deed dus wel iets? Hij deed, ja, hij gebruikte veel, denk ik, dacht ik hoor. Hij, eh... Maar hij reed toch elke dag weer goed. Maar ja, als je de Nederlandse ploeg niet had gehad, had hij nooit de Tour ervoor gehoren. Want in Luxemburg, er waren maar drie renners. RMC, Integral Tour, Christophe Sessieu. Bonjour à, tous, bonjour à toutes. C'est la 17e du de Tour de France aujourd'hui. C'est la dernière occasion. La dernière occasion de faire vaciller le roi Wiggins de son trône du Tour de France et de son maillot jaune. Uh, puisque tout Nog a... is de wedstrijd ver weg. Maar op radio Monte Carlo is te horen wat er op grote afstand gebeurt. Oh là là, pourrait bien tomber. Et Bradley Wiggins, le grand et son sang de gravité assez haut, aurait pu avoir beaucoup de mal à négocier ses épingles apparemment il n'a pas pris de risque le maillot jaune le maillot jaune qui est revenu vous l'avez dit sur Vincenzo Nibali on est au bas de la descente du col de Mantée dans quelques instants la tête de course va arriver avec un peu de interne directie circuit Radio Tour geeft droog de stand van zaken door Petit groupe échappé ou figure notamment le maillot à poisé figure notamment le moine Également Kent Wells dans le groupe de coureurs distancés. Thomas Veclerc, donc dans le groupe de coureurs échappés, nous sommes au kilomètre 19. Le train est assuré par Poulidor, Bahamontès et Riménez, puis brusquement Riménez a démarré. Le voici maintenant avec 100 mètres d'avance sur Poulidor et Anquetil, alors que Bahamontès tente de revenir sur lui. A 3 km du sommet, Bahamontès est toujours à 15 secondes, alors que Poulidor et Anquetil, qui luttent là pour la première place du Tour de France, et qui pensent surtout aux minutes de bonification qui se sont enfuies. De Tour gaat over rivaliteit van legendes die een land begeestert. Jacques Anquetil en Raymond Polydor gaan op 12 juli 1964... schouder aan schouder op de Puy-de-Dôme, vechtend om de eindzegen. Anquetil won de Tour in totaal vijf keer. Polydor droeg nooit de gele trui. Anquetil is in 1987 overleden. Polidor is na bijna een halve eeuw nog steeds in de ronde als een icoon in een gele blouse. Als jongen van simpele afkomst kwam hij in de Tour. Toen veranderde alles. De Tour bracht hem alles. Ik heb campagne J'étais Ik was van een familie, niet moeilijk, maar van een familie die niet erg... Heel in de sociale. En vanaf het me firmament. jeunesse rude, malheureuse, rude. de l'argent was was relatie Anke is een vreemd huwelijk genoemd. Er was haat en jaloezie tussen beiden. Sommige organisatoren betaalden Polidor meer. avec Antil, nous lui Jacques me payaient quelquefois plus Maar in Frankrijk houden ze niet zo van winnaars. Dat maakte hem juist geliefd. Anquetil blijft voor Polidore nog altijd buitengewoon. Ça veut in Frankrijk France on aime pas trop celui qui gagne. On aime pas trop. Jacques Anquetil, bon Jacques Anquetil, voor moi il est on peut pas le classer. Il est inclassable. C'était extraordinaire, un phénomène. Het wielrennen is veranderd. Er is veel over doping te doen. Polidore weet het. Er zijn er die zeggen dat de tour dood is, maar elk jaar komen er nog steeds veel mensen naar de begrafenis. Tous les ans je voit de plus en plus de monde. Alors le Tour de France se meurt, maar il y a beaucoup de monde qui assiste à l'enterrement. Ondertussen in het dorp verderop. Terwijl Van Springel diep teleurgesteld nog over de baan ging, ging een van vreugde huilende Janssen de lucht in. Hij had wielerhistorie geschreven. Ten slotte hees men Jan Janssen in de gele trui als de eerste Nederlandse overwinnaar van de beroemde Tour de France. En daarmee had de renner uit Ossendrecht, die al eens het wereldkampioenschap op de weg behaalde, zijn hoogste ideaal bereikt. Als onderdeel van het Franse circus kreeg Jan Janssen uit Nooddorp heel erg snel door... in zijn eerste jaren in dienst van Franse ploegen... dat het noodzaak was om zelf Fransman te worden. In uh, Ieder geval om de taal te spreken. En ik begon in 1963... Nou... Ik had een winter uh, uh, uh, naar een Franse leraar ben ik geweest... om die taal iets machtig te worden. Maar je leert het, het, het beste taal in het land zelf. Dus in de, in de beginjaren heb ik toch wel een beetje afgezien... Hoor, met mijn, uh, met, met mijn uh, uitspraken en dergelijke meer. Dus ik, ik, uh, maar voor ging dat heel goed. Ik pikte dat heel snel op. Ik studeerde ook na de, na de etappe wel eens even in mijn woordboek... en, en wat, wat kranten lezen, et cetera meer... Uh, uh, want ik had één ding voor, uh, voor ogen, dat ik, je moet die taal spreken. Je moest je uit kunnen drukken bij, bij de Franse pers, uh, kranten lezen... Uh, uh, televisie te woord staan, radio, et cetera meer. En uh, ja, ik ben toch een beetje francofiel geworden. Ik heb er heel veel vrienden. Het is er fijn vertoeven. Zelfs mijn dochter is getrouwd met een Fransman. Dus wij hebben Frans in de familie. En dat gaat uh, uitstekend, prima. Zover ging het met de Franse waardering voor Janssen... dat na zijn overwinning in 1968 Kiep schreef dat het een daad van rechtvaardigheid was. Die Fransen waren, ja, waren weggereden. Tussen had Lévitain en Codet. die hadden toch wel graag dat een soort surregaat Fransman... In de, in, de, in de vorm van Jan Janssen de Tour de France zou winnen. Beter als van Springel. Ik, ja, ik was toch een, een halve Fransman. En uh, de, zeker, de Franse pers was altijd zeer lovend over mij. Ze kwamen dikwijls uh, naar Nederland toe om een uh, interviewtje, of, uh, artikeltje dingen meer. Dus ik, uh, ik, was, daar, uh, ik was daar bijzonder uh, ook graag en, uh, in dat Frankrijk. En ik heb daar uh, mijn grootste successen zijn daar ook uh, uh, gepasseerd. Tot aan de dag van vandaag ben ik nog steeds uh, Frankrijk uh, zeer trouw. De Belgen waren destijds minder lovend en aardig voor Jan Janssen. Kwamen met speculaties over het spul. Ja. Uh, ik, ik hoorde de reporters hoorde ik nog nadien in de reportage zeggen van... Uh, we zullen morgen even de dopingscontrole afwachten. Kijk, zulke suggestief gezegd is, is natuurlijk niet op zijn plaats. Ik heb die betreffende journalisten ook een week later of twee weken later zelfs... nog eens een keer goed aangepakt... En ja, het, het, het is nu ook zo, dat is een geweldige teleurstelling. Niet alleen voor van Sprinkl, maar ook voor heel België. Die dachten een nieuwe geval de Frans winnaar te hebben. Maar er komt dus een Nederlander met een billetje op. En die rijdt dan de hele boel op, de, op een hoop. En dat komt toch even, ja, dat komt naar over. Maar de praktijken bestonden. Destijds was het heel veel amfitamine. Nou, heel veel amfitamine. Tuurlijk hebben we in het uh, geval uh, Simpson gekend, een jaar eerder, 67. Ik was daarbij. Ik heb Tommy gezien. Die zag eruit. Heel slecht zag hij eruit. Combinatie van hitte, alcohol ja. en ja. doping werd hem ja. fataal. Ja, wat wij niet dachten dat hij daar dood bleef, op die moest van toe. En inderdaad, er waren wat in die tijd wat de amfetamine betrof. Er waren wel eens mensen die daar gebruik van maakten... En, uh, de controles waren ook behoorlijk scherp, dus dat ging ook steeds minder. Gelukkig maar, want uh, met de, ge de gebeurtenis van Tommy Simpson nog in het achterhoofd, was dat natuurlijk nou niet zo'n goed uh, voorbeeld. De sport heeft in de winter van 2012, 2013, door de bekentenis van Lance Armstrong vooral, een hele zware slag gekregen. Zegt Christian Prudhomme, de toerbaas: de Tour overleeft alles. De Tour overleeft altijd. En u gaat het zien, meneer Jeroen... hoeveel mensen er langs de wegen staan met de komende Tour de France. En doping of geen doping, ja, wat is... Wat is dat, dat, dat, daar hebben die mensen helemaal geen, geen boodschap aan. Ze willen gewoon de sport zien, ze willen een helden zien. En die zijn er gewoon. En de, de periode Armstrong is afgesloten... en er zijn er een aantal die hebben de biecht gedaan. Uh, Kruis erover en... Uh, we gaan schoon verder. Wat ik zie, dat zien alleen maar kenners. En ik, ik schaar me daar een beetje onder. Dat er nu andere winnaars komen. En dat is voor mij al een teken. Dat de boel heel goed, euh, zoals in België zeggen, opgekuist is. En dan komt het grote commerciële carnaval langs. Een stoet van meer dan drie kilometer, voorafgegaan door een grote gele renner... van Crédit Lyonnais, de bank die de leiderstrui sponsort. De reclamecaravaan. Een uitvinding uit 1930 van de legendarische toerdirecteur Henri Degrange, die aan het begin van de economische crisis geld nodig had om de tour te financieren. Allemaal gek van de tour. In het VIP dorp van de Ronde zingen ze het dagelijks. Niks aan de hand. Vooral niet voor de hoge gasten in het Village Départ. Christian Prudhomme weet wel beter als toerdirecteur na een barre winter vol dopingonthullingen. Zijn grote voorganger Henri de Grange maakte zich al in de jaren 20 boos tegen malafide managers en dokters. Het is de onophoudelijke discussie, weet Prudhomme. Het begon ooit al met het strooien van spijkers. De tour is het leven. Vol mooie en minder mooie dingen. Wie... Oui. C'est en vérité l'histoire d'un combat qui existe depuis 1904, avec les clous qui avaient été jetés sur route, etc. Les polémiques incessantes. parce tour, c'est la vie. Le tour, c'est la vie. dans la vie, il y a de très belles choses, puis il y a des choses qui sont moins bien. Mais c'est la vie. Et c'est Tour de France. Met de ronde gaan ze overal heen. Niets gebeurt in het beslotene. On est précisément dans la vie, qu'on va partout. C'est pas dans une enceinte fermée où on pourrait faire des choses, se cacher là. C'est voilà. dans la vie. De tour van de police van Bell Airlines. En de coach is zijn champion. Het van de zoutjes rijden er langs, maar ook mevrouw, een mevrouw, een worstmerk, een bandenmerk. En dan twee auto's helemaal volgehangen met stokbroden. Juffrouw boven het dak zwaaiend, dansend. En zo raast dat tussen de bomen een mooie historische provinciestad door. Dan is er weer een aankomst en de vragen, ook voor Bouke Mollema... ...prominent lid van de nieuwe generatie. Was de Tour voor jou ooit ook een droom? Ja, absoluut. Vanaf dat ik het wielrennen begon te volgen... ...ik denk dat ik toen een jaar of uh, 10, 15 was, dan keek ik vooral naar de Tour... ...en uh, dat vond ik het mooiste wat er was. Iedereen heeft het over de schoonheid van het landschap... ...het publiek dat zo enthousiast blijft... Maar merk je daar sowieso iets van als je bezig bent met de beroepspraktijk van de Tour? Van het landschap merk je op zich, uh, ja, dat zie je wel als het even rustig gaat. Maar daar, daar ben je eigenlijk helemaal niet mee bezig. Als je al een paar keren de Tour hebt gereden of heel veel andere koersen, dan, ja, dan ben je niet snel meer uh, verbaasd. Het publiek, dat is wel echt uh, wat de Tour bijzonder maakt uh, voor renners. Bijna het hele parcours doorstaan uh, doorstaande mensen en er zijn ze ook heel enthousiast. Dus dat is wel echt uh, speciaal. Na zo'n droom wordt de Tour ineens ook harde beroepspraktijk. De laatste week, even van de laatste dagen, twee keer de, Alp de West. Ja. Niet te veel van het goede. Twee keer? Nee, dat maakt niet uit of je nou twee keer de Alpe d'U. Of, of één andere klim en dan de Alp de West. Dus dat is in principe hetzelfde. Wil je met ons op de voet Sébastien Villard, les trois hommes, au commandement qui essaie de résister au retour des Allez Allons, les embrasses, les voilà tous les trois, Bolt, qui emmène avec... Als elk jaar is Parijs nog ver. Ook in de honderdste editie. Maar na drie weken zal de champs élysées die bel voor de laatste ronde weer klinken. En zal Daniel Manjas de finish verslaan van een nieuwe, bonte, harde route du tout. Thomas porteur du Le meilleur grappeur dans un tour de France qui, nous l'avons dit, aura été exaltant avec les, donc, les qualités des streets, la volonté donc, de Sagan, de Greifel, de Cavendish, la volonté donc, de Bradley Wiggins de gagner le tour de France, l'avènement de jeunes avec Peter Sagan, Thibaut Pino, que nous retrouvons en première place, En dan is het voorbij. En dan zit je daar langs de weg. En dan denk je, moet nu weer een heel jaar voorbij gaan... voordat ik ze weer kan zien, kan horen, kan voelen langs daveren. Het moet eerst weer kerst worden. Eerst die hele winter weer door. Ah, het was mooi. Het was mooi. Het Frankrijk van de Tour. Het werd gemaakt door Jeroen Wilaard, Techniek Arno Peters, eindredactie Willem Davids. Magie is het. Elk jaar weer magie. En iedereen zegt na al die dopingonthullingen natuurlijk altijd: van... Nee, nee, nee, nee, nee. nu ga ik het toch echt nooit meer volgen. Maar het is toch altijd weer een magneet. En doping, ja, als, ja, als, als, als, als, als, als iedereen het gebruikt, wat is er dan eigenlijk? Wat is er dan eigenlijk tegen? Ik bedoel. Als iedereen er maar eerlijk over is, hè, gewoon allemaal zeggen dat je het gebruikt... dan is er volgens mij niks aan de hand. Overigens, Jeroen Wielaert heeft een boek geschreven... onder dezelfde titel als de documentaire van vanavond, Het Frankrijk van de Tour. En u maakt kans op dat boek, ja zeker. Dan moet u zich abonneren, of dan dient u zich te abonneren op de Bijlo Post. Dat is de wekelijkse nieuwsbrief van Holland Doc. En dan gaat u naar www.hollanddoc.nl slash radio... En dat neemt u een abonnement. En dan in de aanstaande nieuwsbrief maak ik bekend hoe u kans maakt op dit boek. En zo, daar de toer vandaag over Corsica. De Belg Jan Baaklands won vandaag de etappe. Hij over, ook overigens de gede trui. En nog zo'n nieuwe held, zo'n nieuwe Nederlandse held reed vandaag mee. Johnny Hoogeland. Johnny Hoogeland, ooit werd hij in het prikkeldraad geduwd door een... Volgauto. Die man die lag werkelijk helemaal open. Iedereen dacht, nou, dat wordt helemaal nooit meer wat. Vervolgens viel die afgelopen voorjaar weer. Hij brak nog van alles. Vervolgens werd hij twee weken geleden Nederlands kampioen op de weg. Vervolgens viel hij gisteren weer in de eerste etappe. Nu rijdt hij met 15 hechtingen in zijn elleboog door. En hij start morgen gewoon weer alsof er helemaal niets aan de hand is. Morgen start hij weer in de etappe van Ajaccio naar Calvi. Wij gaan naar Rome. Rome noemt men wel de eeuwige stad. En dit jaar is het 100 jaar geleden dat Godfried Baumans werd geboren. En Baumans, groot schrijver, verhalenverteller en devoot katholiek. Hij woonde tussen oktober 1953 en augustus 1954 in Rome, hij schreef daar een boek over wandelingen door Rome. En op basis van dit boek gaat Angelo van Schaik, correspondent, te Rome, ons de komende weken uh, begeleiden door Rome. Vandaag doet hij dat met Andrea Vrede. Wij kennen haar als voormalig NOS-correspondent. Wij gaan luisteren naar Bowmans in Rome, aflevering 1. De ideale toerist.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 Om een beetje hè, wijs te worden uit wat al die brokken stenen betekenen... en om de glorie van het oude Rome weer te doen herleven... is het fijn om daar met iemand te lopen die je daarover kunt vertellen. En omdat ik ook ooit eens in een vorig leven archeoloog was... vind ik het heel leuk om dat te doen. Dus het Forum is een plek waar ik graag kom. De Nederlandse schrijver Godfried Bowmans woonde tussen oktober 1953... en augustus 1954 in de Italiaanse stad Rome. Hij schreef daarover een boek wandelingen door Rome. De mengeling van bewondering en verwondering over de eeuwige stad. hoofdstuk 1 de ideale toerist. Dus, uh, wat gaan wij doen vanochtend? We dachten allemaal door het hotel uitliepen. Nu slaat ze linksaf. Ja. Dat deed ze lekker niet. <laughs> Andrea Vrede kennen we allemaal als voormalig correspondent en vaticaankenner van het NOS Journaal in Rome. Maar van oorsprong is ze archeoloog. Ze werkt tegenwoordig als uh, het, de kerk op het plein hè, van Piazza del Popolo, de kerk van Santa Maria del Popolo... waar zich twee prachtige schilderijen van Caravaggio bevinden en een heel mooi doek ertussen van meneer Anibale ja, Caracci. We zijn in de schaduw van het Colosseum, maar de schaduw valt nu de andere kant op, want we zijn oh, aan het eind van de middag. Het is niet meer zo warm en het licht is prachtig. Um, in, zijn, uh, in zijn boek beschrijft hij een, een, een, een gids, een, een Limburgse gids, een Hollandse gids die hier al heel lang woonde, toen, op het over 1953... en die maakte zijn rondje door de stad op basis van het licht. Je bent zelf ook gids. Je maakt ook regelmatig rondjes door de stad. Niet alleen als gids, maar ook als privépersoon. Als je als gids door de stad heen gaat, hou je daar dan nou ook rekening mee met het licht? Wat is het mooiste? Op welk moment is het mooiste van de dag? Oftewel, time je je rondleiding. Dat zou in een ideale wereld natuurlijk fantastisch zijn. Hè? Maar ja, ik heb te maken met mensen die veel willen zien. Die naar bijzondere plekken willen. En dan is hoe het licht op die plek staat op dat moment misschien minder belangrijk. Als wel hoe groot de rij is die er staat. Zeker als het een plek is waar veel mensen komen. We zijn hier bij het Colosseum. Eh, Forum, Romeinse Forum, de Heuvel Palatijn. Dat zijn allemaal plekken waar mensen graag willen komen. Vooral op het Forum neem ik ze nog alles mee. En daar staan op de... Toeristentijden rijden, dat wil je niet weten. Dus een mens wringt zich in bochten om juist op plekken daar te zijn... dat die rijen daar niet staan. Dat is het eigenlijk. Massa-toerisme vermijden. En proberen om toch zelfs bekende plekken nog een beetje intiem te houden... door in ieder geval de gruwelrij niet te hoeven doen. Okay, ja. Het licht doet het. Niet flitsen, dan slaat hij. Nee, Dit is dus het kapelletje. Het is maar heel klein, hè? ...van de Madonna van Loreto. Ja, Rome, is, Rome is leuk omdat je eigenlijk zelfs vanuit een re relatieve buitenwijk... ...toch vrij snel het centrum in kunt. Niet zozeer vanwege het buitengewoon goede openbaar vervoer. Nee, want dat ja, is er dat nou is. niet zo heel erg. Soms wel, soms niet. hangt er wat van af. Maar je bent er snel en het leuke is dat het, het centrum van deze stad... ...nog altijd zo verschrikkelijk belangrijk is voor het leven van de stad zelf. stom voorbeeld. Het kapitool ooit een heuvel waar een schitterende tempel op stond van Jupiter, Juno en Minerva, een geweldig onderdeel vormde, een van de zeven heuvels hè, waar het antieke Rome op gesticht is. Nou, daar staat nu het stadhuis op. Daar trouwen mensen. Dat is dus een plek die voor de gewone burger een wezenlijke functie heeft. Uh, daar zit de burgemeester, daar zit de gemeenteraad. En daar zit ook een enorm brok geschiedenis achter. En dat is het leuke en ik denk dat dat ook iets is wat moderne toeristen net zo hard raakt, net zo diep raakt als in de tijd van... In de, in de jaren 50, die enorme continuïteit, dat je woont in een stad waarvan je weet, hier is eigenlijk 2500, 3000 jaar lang al van alles aan de gang en het gaat maar door. Het een bouwt op het andere voort, het een letterlijk, de kerk bouwt voort op het, op het Romeinse Rijk, maar ook letterlijk de stenen van de kerken komen uit waar we hier lopen, de steengroeven die ooit het Colosseum werd. Ik herinner mij dat ik eens, uh, ik heb een jaar in Rome gewoond en ik bezocht al regelmatig het Forum. En ik, ik zag toen uit een bus, uh, honderd van die ongelukken komen, uh, vooraf gegaan door een man met een blikken toeter, die daardoorheen puin verstrekte. En die man die legde uit wat er allemaal gestaan had. En toen zeg je, deze juffrouw uit bussen, hardop, wat is het hier allemaal stuk? Het ja. is de enige juffrouw die er iets van begrepen heeft. Je bent gids hier, je leidt mensen rond. Um, dat toen al, al heel, misschien ook al, al eeuwenlang mensen hier, de mensen hebben er boeken over geschreven um, toeristen zijn in de loop der tijden veranderd in de jaren 50 schreef Boomans dus al dat mensen eigenlijk niet meer kijken maar en ook niet meer genieten van wat ze zien maar eigenlijk um, bevestiging zoeken in, in datgene wat ze eigenlijk al gezien hadden op plaatjes voordat ze weggingen in deze tijd, 60 jaar later, lijkt me dat nog veel erger. Eh, bedoel, mensen komen hier met een iPad in de hand uh, om, uh, om te kijken of het inderdaad wel klopt. Is mm -hmm. dat ook zo? Mm -hmm. Ja. Weet je. Kijk uit dat je je nek niet breekt over nek deze nek 2000 jaar oude, oude, oude stenen. Basaltkeien van een Romeinse straat waarbij de afdeling het al een of wat niet meer doet. Ik stel ook voor dat we even afslaan want praten... terwijl ik tegelijkertijd op mijn voeten moet Laten we anders even op, op, op, op de stoep gaan lopen. Dat is misschien wel handig, hè? Toeristen zijn natuurlijk veranderd. Hè? En weer wel, en weer niet. In de tijd van Bowmans denk ik dat... Heel veel mensen die reisden, toch mensen waren van een wat hogere klasse en mensen met geld. En die daardoor, en daar klaagt Bomans over, niet meer onbevangen en met onschuld, zoals hij zo mooi zegt, de gewone mens. Daarbij doet hij de niet ontwikkelde burger. Dat wel kon. Uh, de onbevangenheid was weg, hè, de onschuld was weg. Nu denk ik vooral, de tijd is weg, de voorbereiding is weg. Mensen zijn... De reiziger is iemand die vlucht uit een druk bestaan. Die gaat niet naar een plek omdat hij die plek zo leuk vindt. Nee, die wil weggerukt worden uit zijn drukke bestaan. En ja, wat hij dan ook ziet, ach, als, als hij maar even... Ja, als hij maar kan chillen. Ik sta hier op de Gianicolo, een van de hoogste heuvels van Rome. En heb een prachtig uitzicht over de oude stad. Ondanks zijn toch wat dedenne kritiek en... Beschrijf en, en, uh, je ook wel de betovering van Rome, Vooral s'nachts? Komt hij hier in het Colosseum of gaat hij naar de termen van Caracalla? Ook niet heel erg ver vandaan. Die betovering, voel jij die ook nog steeds na twintig jaar? Jazeker. Uh, zelfs na twintig jaar is het, is het, gaat het niet over. En Ik denk niet dat het ooit over zal gaan. Want, weet je, Beaumans, Beaumans knort. Omdat het een beetje een brombeer was, denk ik. Hij houdt ervan om te knorren. Maar je leest door al dat geknorren heen dat hij het natuurlijk fantastisch heeft gevonden. Kijk, ik zou heel graag even die 60 jaar terug willen reizen. om, om even in het Rome, een dagje in het Rome van Bomans te kunnen zijn. en te kunnen proeven hoe anders die stad was. en hoe onschuldig die stad zelf misschien nog wel was. Die onschuld die Bomans mist in veel toeristen. Volgens mij mis ik die nu misschien een klein beetje in deze stad. Het is ook een wereldwijze stad geworden door te veel aan massa toeristen... te veel aan drukte, verkeersdrukte. Maar tegelijkertijd, als je goed kijkt... Dan, dan is er nog ontzettend veel, net zoals er was toen hij hier was. Dus, dus, het is een stad die, ja, nou ja, zoals de Romeinen zelf zeggen... een heel leven is nog niet genoeg om alles te zien. Ik doe mijn best. Ik zal er zeker heen gaan naar Rome. Ik ga dat snel doen. Bomans in Rome werd gemaakt door Angelo van Schaik. Volgende week wandelen we verder door Rome in deel 2... het rijke Roomse leven met als gast Antoine Baudard, priester te Rome. Een wandeling langs het volle Sint-Pieterplein... tijdens de audiëntie van Frans Paus Franciscus... en de stille devotie in Cara Aracelli. En volgende week ook de documentaire De Nieuwe Componisten komen eraan. En een van die nieuwe componisten is Brechtje van Dijk. Zij is eerstejaars studenten klassieke compositie... aan het conservatorium van Amsterdam. En ze is singer-songwriter. Onlangs ging van haar het stuk... When Howling Doesn't Work in première. Het is het eerste muziekstuk ter wereld... voor ensemble en piano spelende honden. En het is geen circus act, zegt Brechtje. Honden hebben namelijk een absoluut gehoor. Nadat zij de twee Golden Retrievers Curious and Temper had horen spelen op YouTube... wist zij zeker, voor die honden, daar ga ik iets voor schrijven. Zie je zo meteen op Radio 1. De sport, daarvoor het journaal. En laten wij afsluiten met een wandeling door Londen. Want daar waren wij gisteren nog. U hoort ons hier lopen, vlakbij het St. Pancras Station... langs de Batjaman Bar. Een wandeling door Londen. Tot volgende week, luisteraars. Ah.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 NOS.NL en elke toerdag vanaf 2 uur... Tour! Radio Tour de France. Ja, lekker gewoon hier blijven hoor, want hier gebeurt het. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.